Samen zijn ze in Cuba al 52 jaar aan de macht. Het driedaagse congres begon met een militaire parade. Daarmee werd de invasie van de Varkensbaai door Cubaanse bandelingen herdacht. Precies 50 jaar geleden. Gesteund door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA... deden Cubaanse bandelingen toen een mislukte poging... om het bewind van Fidel Castro omver te werpen.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 Ik ben het wachtwoord kwijt van een mail. Kijk hoor. Ja, ik heb hem weer. Je kunt weer mailen: 47 at Voor jouw verhalen over de belangrijkste prijs die je hebt gewonnen. Daar gaan we deze nacht over hebben. De meest belangrijke prijs die jij hebt gewonnen. Bellen mag ook, sterker nog, dat hebben we veel liever: 0800 Ik kwam erop omdat uh, ik was bij de supermarkt, liep over het winkelcentrum heen. En ik hoorde, hoorde wat lawaai aankomen. Uh, en dat was een open kar. En uh, bij ons in Twente, uh, daar, is het, uh, daar is het open kar fenomeen is echt heel beroemd en ook berucht. Want als je namelijk kampioen werd met je, met je voetbalteam of korfbalclub, dan mocht je op de open kar. En dat betekende dat je met een, uh, een trekker en daar achteraan een open kar, uh, waar je dan op kon staan. En dan mocht je zo het hele dorp door, dus dat was heel relaxed. Uh, ja, en, en, en, en ik heb zelf nooit op zo'n open mogen staan. Dat vond ik wel jammer. Uh, maar ik zag die jongetjes zo op die open en ik dacht: ja, dat is wel leuk om over te hebben. De meest belangrijke prijs die je ooit hebt gehad: Simone. Ja, mijn, ooit een prijs gewonnen? Ja, me, Meerdere prijzen. En wat er allemaal? Ik heb een, een paar keer een prijs gewonnen met uh, uh, verhalenwedstrijden. Oh. En dat was heel tof. Uh, toen ik veertien was, denk ik, toen, toen ik de eerste keer, Toen Had ik een uh, was een, een verhaal, een verhalenwedstrijd Was uitgeschreven door de, de literaire stichting in het uh, dorp waar ik toen woonde. Ja. En Als jij, uh, had jullie dorp hadden een literaire ja, stichting. Ja, ja, ja, ja, Volgens mij hebben ze die nog steeds. In, uh, in Soest was dat. Ja. En uh, daar deed ik aan mee, want ik, hield, uh, ik wilde graag schrijfster worden en ik hield er erg van schrijven. Dus ik, uh, ik, nou, ik had, uh, er was een opdracht. Ik geloof dat het ging over. Iets met familie, je moest een verhaal bedenken met familie. En dat had ik geschreven. En uh, die won ik. Yo. En toen kreeg ik uh, 250 gulden. Nee. Hey. Ja. Dat was best wel veel ja. geld, vond ik, voor... Uh, waar oh, ging dat verhaal 14. over dan? Ja, dat ging... Uh, ik was 14, hè. Het ja. was een heel uh, krankzinnig verhaal over een opa die heel cool was. En die uh, ging skaten en zo. En uh, ja, dat vond ik toen heel tof. Ja. Uh, heel, uh, ik, ik weet het niet meer helemaal nou, Dat kan, maar. We. dat is toch ja, nee, is het nee, toch ook tof? Dat was, maar... was heel tof, ja. ja. En, um, dus 250 gulden. 250 gulden, ja. Dus nou. dat was... Het is wel de, de grootste geldprijs die ik ooit heb uh, gewonnen tot nu toe in, uh, in mijn leven. Ja, en, en ik dik verdiend de, ook. Ja, ik was er echt heel, uh, heel trots op. Ik kreeg natuurlijk uh, meteen uh, aandacht in de lokale krant en zo. Ja, nou, dat is echt top <lacht> als, je, uh, als je 14 bent. Ja. En nog meer? Wat heb je nog meer gewonnen? Uh, ja, veel gewonnen ja, zei je. Ja, nou ja, nog twee keer met een andere verhalenwedstrijd. Oké. Okay. En nog een keer een columnwedstrijd. Toen werd ik tweede, dan kreeg ik 50 euro. Dus ah. ja, dat was wel weer wat minder ja, natuurlijk. Ja, 120 guld is dat. Ja, ja. Dus uh, viel er toch een beetje tegen. En um, even kijken, ik heb nog een keer de met een andere verhalenwedstrijd. Dat is dan weer een landelijke verhalenwedstrijd. En toen uh, won ik een hele koffer uh, vol boeken van uh, Ronald Schiphart. Oh. Dus dat was ook best leuk. Nou, dat was gewoon... een leuke prijs. Ja, ja. Maar alles dus met schrijven en zo, daar heb je ja. prijs mee. En nooit met sport, zoals zo'n openkaart? Je hebt nooit op een openkaart gezeten? Uh, nee. Nee, ik ben gek. Nee? Nee, alsjeblieft. <laughs> ik ga nee. En waar heb je nooit, nooit een sportprijs binnen nou, gesleept? Nee, ik, ik heb ook heel lang op judo gezeten. En uh, toen heb ik wel eens op de judoclub een, een, een, een eerste prijs in mijn yeah. gewichtsklasse. Weet ik wat Dat was toen 29 kilo of zo. Want hoe ja, oud was ik toen? Uh, ja, of... Uh, Acht of zo. Ja, niet zoiets... clubkampioenschappen. Ja, toen heb ja. ik er wel een, een prijsje gewonnen. Maar verder, uh, nee. Hmm. Maar nee, nee niet in, in sport. Nee, daar ik ik won ik iets een Ik won vroeger regelmatig voetbalwedstrijden. En, uh, of, en ook toernooitjes en zo. En dan kreeg je dus vaantjes. En laatst heb ik allemaal spullen opgeruimd. En had ik dus zo'n stapel. Nou, dan zeg maar een 5 centimeter hoge stapel met vaantjes. Die kreeg ik altijd bij wedstrijden en zo. Dat was wel een van mijn. Wat ik allemaal blij mee. Vond ik een mooie prijs om te winnen. Maar was je dan goed ook? Nou, de, de derde van de tien van de, van de of zo, zeg maar, qua teams. dus, uh, nou, dus ja, Je zo. had de nieuwe Wesley Sneijder ik zijn? Ik had de nieuwe vriend van Jolante gebouw van Kasper. <laughs> kunnen zijn. Denk ik. Weet je waar ik benieuwd naar ben? Nee. Uh, wat Aad ooit heeft gewonnen. Aad, goedemorgen. Even kijken hoor, of die er is. Aard. Ja. Ai, hoe is het? Nou, ik ben een, even mijn mobiele uit te zetten. Iemand is ook weer gestoord. Ja, dat is ook, heb ik ook altijd op dit moment. Ik, echt, zit ik een gesprek te voeren, wordt ik weer gebeld. Ja, maar dat is niet aan mij, dat zegt echt ook niet hier. Ik <laughs> oh, ja, doen. Dus. Ja, dat is waar ook. Hé, hey, heb je wel eens een keer wat gewonnen? Pardon? Heb je wel eens een keer wat gewonnen? Wat ik wat gewonnen heb? Ja, daar gaat het over hè, vannacht. Nee, het gaat over. uw uh, waardering, toch? Oh ja! Nee, daar heb je gelijk in. Ja, denk je? We ja, veranderen je, het Met de is of niet? <laughs> ja. Nee, maar, de, ja, inderdaad. Heb je de, de belangrijkste prijs, je hebt helemaal gelijk. Nou ja, de belangrijkste prijs. Wat mij eh, bijzonder dan verder herstelt, dat ik nog steeds, waar ik over sport voor kom, dat nog steeds de coaches en de spelers en het publiek ja, naar me toe komen en een hand geven. En, ja, mijn naam is Skanderi. Maar, maar, maar waar skanderen ze dat dan? op het sportveld. Of spo en, wa en wat voor sportveld? Nou, onder andere bij, uh, in de honkbal. Oh ja, jij was van het honkbal? Ja. Ach, dat was ook zo, ja. Ach ja. Maar, en, berucht, berucht en beroemd. Ja, ber berucht en beroemd. En, en, en want heb je dat zelf gespeeld of was jij coach? Nee, ik was umpire. Een oh ja, scheidsrichter umpire, van ja, ja precies ja. Ja, ja. En daarvoor was ik geuitzorgd in de voetbal ja. en daar heb ik ook 35 jaar gespeeld, maar goed. Hm. Maar, maar, maar, maar ik kan me ook voorstellen dat juist als umpire krijg je, krijg je juist niet zoveel waardering. En, en, en is een prijs uh, niet echt het eerste waar je nee, aan deelt. Nee, ik denkt. ben juist Ja? <laughs> ja. Hm. Ik ben een apart figuur, zoals je misschien wel zo begrepen hebt. Ja. Maar iedereen in Nederland, die waarderen mij. Okay. En en, en wat, wat voor veld is dat dan, waar, waar dan, uh, waar mensen dan nog op zondagmiddag uit, uit, uit scanderen. Nou, dat is om allemaal gebeurd bij, bij Storch, op Kijkduin. Ja. Maar ook bij Alo en andere. Daar werd ik uitgenodigd voor barbecues en dranken eh, en drank een, eh, receptie, weet ik veel wat. En ik heb ook heel wat, eh, hoe noemen we dat, eh, video opnames gehad. Ja. Van de World Series uit amerika En ik ben ook, eh, ja, aan publiek. Ik was zogenaamd de beste schrijver, maar dat is gewoon bullshit natuurlijk. Ja, nee. Ik vond het wel leuk, maar kijk, dat zijn wel leuke dingen. Ja, leuk zeg. Dat een mooie waardering toch voor je dan? Dat dacht ik wel, ja. Dat ja, dacht ik ook. Maar iedereen heeft, nou, nou, iedereen heeft erkenning en waardering nodig. Ja, en ja. ik heb het op mijn manier gedaan. En ik was er niet eh, onvertalend mee. En Ik, ik, ik was, ja... Mag ik het, dat klinkt misschien een beetje opfebber, maar ik was goed. Ja, nou ja, dat kan toch. Ja, als je ergens goed in bent, dan mag je dat best zelf, uh, als ja, je het zelf de, weet, ja. Maar de spelers en coaches, die komen nog steeds naar me toe. Ja. En die waarderen me nog steeds. En die vragen joh, waarom ben je er mee uitgeschreven? Ja, ik ben, ik, ik, ik ben te hard geworden. Ja, op een gegeven moment moet je er ook mee ophouden natuurlijk, dat is ook zo. Nou ja, nee, ze komen er een keer in uit dan natuurlijk. Ja, ja, dat is zo, dat is zo. Maar nou, ik ga er eens een keer op letten, als ik uh, in de buurt van een Honkbalveld ben, dan uh, ga ik eens letten op... Uh, uh ik Ja, ik woon hier in Hilversum, dus dat is niet echt een honkbalstad, geloof ik, hè? Jawel, hoe weet het nou? Ja, Nee, even kijken. Bussum is dat. Oh ja, Bussum. HCRW. Oh ja. Nou, dan ga ik daar. Die is heel laag, ook Openado trouwens. Aardel Hongbal is ook wel laag. Ja, precies, maar dat geeft niet. Het gaat om de sport. HCRW, heb ik heel veel geschatst, het ook. Nou, ik ga er eens op letten Dankjewel voor je verhaal weer. Nog een fijne avond. Goeien nacht. Uh, we hebben nog wat achterstallige administratie liggen. Zometeen hoor je Victor met zijn prijs. En eerst ik nog even een plaatje draaien uh, die vorige week heel even door de maas is geglipt. De vluchtplaats van vorige week, Giel Belen. Dit jaar bij 3FM die ging voor deze. maar hij heeft gewonnen. De meeste stemmen gingen naar ja, Down and Dirty, de nieuwe single van Anouk. I know you've been lying, boy. Every single word you say. baby. Op 3FM. Ja, was mooi. Het was snotter in de ochtend. Goed interview was dat. Het was heel vriendelijk en toch ja. Ja, een goede sfeer. Ze heeft deze single gemaakt nadat ze bedrogen werd door haar, door haar man. En um, die man heet... Een ort. Onorthodox. <laughs> dat is een rapper, hè, je. Je, <laughs> ja, weet, je weet. kom ja, cool op onorthodox. Ja. Dus je noemt jezelf dan niet onorthodox. Een, hè, un nog. Ja. Un orthodox. Ja, ja. ja. dat vind ik een stomme naam. Ja, ja. Ik zou er ook niet meer thuis komen. Nee. Nee, maar dat is echt. En, met, en het erg is dus ook dat, dat iedereen hem nu in de media ook de hele tijd een orthodox gaat noemen. Ik bedoel, die jongen heeft toch ook gewoon echt een naam. <laughs> ja. Toch? Heeft dat die? Stadion, un, un, un, wacht even. Ik zoek het even op. Ja. Om, Orthodox. Um, oh ja, ik zit in de verkeerde ding te zoeken. Ja, van Ah oh, ja. Maar heeft hij een... heeft wel heel veel publiciteit weer door het hele verhaal gekregen. Ja, maar dat, is, maar dat is dus een rapper. En die had het vroeger met. Uh, deed het vroeger met Anouk. En nu niet meer, want hij deed het. Uh, bleek toen met, uh, met de volledige buurt. Iedereen uh, wilde een uh, stukje van een orthodox. En, en nu valt iedereen over hem heen omdat hij is vreemd gegaan en nou, ook bij jou is vreemd gegaan? Nee, nee. Wel is wel, is, is er wel eens bij jou een keer iemand um, gecheat? Dat er, dat er iemand bij jou is vreemd gegaan? Nee, ook niet volgens mij. Nie, niet dat je weet natuurlijk. Nee, nou ja. Dan, zou zomaar kunnen. Als je vreemd gaat moet je dat altijd stilhouden. Zou je dat, dan, zou, je dat dan, uh, zou je dat dan willen weten? Als iemand... Nee ja, nee, ja, eigenlijk wel. Want je wilt niet voorgelogen worden, maar ik denk, nee... Als het één zoen is geweest, gewoon echt vijf seconden, liever niet. Want ik voel me dan heel ellendig als mijn vriendinnetje vreemd gaat. Ja. Als ik tegen haar zeg, um, je moet kiezen tussen Anouk of een an orthodox. En een orthodox is vreemd gegaan, wie kies je dan? Anouk. Als ik zeg tegen jou. Dat ze lekker is. <laughs> als ik zeg tegen jou, ze uh, zijn allebei een beetje moeilijke types. Ja. Wie kies je? Anouk of Robert Koenen? Want zo heet hij echt. Ik <laughs> kies je dan. Oei! Ja, dat is nou ja, ik. We nog Anouk, keer. Anouk. Ik vind Anouk gewoon wel lekker. Goed, Frank, leuk dat je bent ja. regisseur van Lust. Hoi, goeiedag. Was het een mooie uitzending? Ja, het was een hele verboden liefdes. Dat ja. was wel spannend. Ik heb mooie verhalen gehoord aan ja, nou. de telefoon. Ja, en ik ook hoor in het verhaal de verhaal van die Sjaak, of hoe heet die jongen? Ja! <laughs> Goed verhaal was Goed dat. Goed verhaal hoor, Jeetje. Van, de, van de, machinist de machinist en de conductrice nou, in het hokje. Ik, zal, ik ga nooit meer met hetzelfde nou, idee in een trein hoor. Ik pak over een half uurtje de trein. Oh. Dus wie weet. Ik zou even een doekje meenemen. <laughs> dat is een zie. Hé hey, <laughs> hey, We hebben het over prijzen die je ooit hebt Nou, daar dan zit ik hier nog wel even voor. Ja? Oh god. Oh. Ja, volle prijzenkast. <laughs> ja. Ah, nee, ja. ja? Ja, ik heb best wel veel prijzen. Hè. Vooral sportprijzen. Ja. Voetbal. Tafeltennis, tafeltennis. Dat, dat deed je dan op school. En dan waren er ook van de taptoe-toernooi. Het toe toernooi had ik. <laughs> ja. En dan ben ik een keer tweede geworden. Uh, met voetbal ben ik een keer eerste geworden in de C1 van hey. de hoofdklasse. Oh, speelde is... ik echt tegen AFC en Argon en wow, zo. ja dat is ja. ik goed. En die spelen nu nog steeds landelijk volgens mij, de ja, ja. C1. En dat, was echt, dat is wel echt mijn hoofdprijs. En, en waar speelde je dan? Verdediging? Nee, keeper. keeper. Keeper oh, was oh, ik ja. vroeger. Ben ik best lekker lang? Kon ik heel goed. Ja. Ik heb wel scheve vingers er aan overgehouden. Oh ja, gebroken? Ja, weet, nee, gewoon heel scheef. Ze wow. dus met de wind meegegroeid. <laughs> Tennis, heb ik prijs van. Oh. Ik heb nog van. Het, goh, dat schiet me nu te binnen. Ja, ik zeg, We zitten hier nog wel even. Ja. En ben ik, ik heb, de dikke bandenrace deed ik aan mee. Wat is dat? Dat was voor de, de, de lokale wielenkoers, Was er voor de, de, de kinderen. Was er dan, mocht je met ja, dikke banden zo'n of zo'n stadsfiets. Mocht je dan aan de race mee doen. Ben ik twee keer tweede geworden wel. Uh -huh. Dat is dan wel weer jammer dat ik geen hoofdprijs ja. Schaken? Schaken? Schoolschaken nee, wat, wat deed je allemaal voor? Ja. De, was dat omdat je perste prijs wilde winnen? Of vond nee, je het ook echt leuk? Nee, niet. Oh, ik heb tot, mijn instelling is heel slecht. Je deed het niet om de prijs? Echt puur voor de lol allemaal. Uh -huh. Maar mijn mooiste prijs. En er was weer geen eerste plek eigenlijk, denk ik nu, maar vind ik, wel, ik, ik heb ooit aan de RVU radioprijs meegedaan, ja. dat is een, ra, een radioprijs voor reportage en documentaires, en dan was ik derde geworden. Ach. En daar, daar ben ik het meest trots op. En waar ging je reportage over? Over uh, mijn opa en oma die nog nooit hadden getongzoend. <lacht> en dat fascineerde mij, want ik doe het <lacht> heel erg graag en zij had het nooit gedaan. En dat is wel, want al die sportprijzen was ik toen waarschijnlijk heel blij mee, ja. maar nu, in, hoe ik nu erin sta, kan sport. Toen scheelt het wel niet zoveel, maar nu helemaal niet. Maar radio maken is wel echt iets. Maar kon jij nog dat... Want met radio maken, met zo'n reportage ga je niet op een open car. Heb je ooit op een open car gezeten? Nee. Okay. Maar ik weet wel dat ik een keer kampioen was geworden. En Johnny Romme woonde bij mij in, de, in, het, in het dorp. In de oude Schaatsen. Ja, de oude schaatsen. De Europese, de Europees, de, de nou, wereld. Alles, alles kampioen. Ja. En toen waren wij kampioen geworden. En hij was dus ook kampioen geworden. En toen mochten we hem een handje geven bij het gemeentehuis. Hey huldiging. Nou, dat is wel... Dus dat is een soort open kaar? Nou, mooie prijs, ja. Ja, wij gingen dan door, echt, door, echt door het dorp heen met trekken ervoor. Ja, maar jij komt uit het oosten, hè? Dat ja. is een beetje dat, dat, dat boerse... Nee, maar ik zag het hier dus ook in Hilversum. Ja. echt? Ja. Maar wat voor car dan? Ja, was, nou, was natuurlijk niet echt een open car zoals uh, vroeger uh, bij ons in Twente. Maar wel uh, gewoon echt een... Nou ja, gewoon een car was het dan. Maar is het voetbalseizoen? Hoe weten ze nu al dat ze kampioen zijn? Nou ja, als je, met, als je heel veel wedstrijden ja, wint dan... Ja, het kan ja. wel, hoor. Het kan wel. Eens even kijken wat die. Angelique zegt anderhalve minuut. Ja, Angelique die doet de regie in. negen minuten. Ja, maar dan komt, die Frank die kletst veel joh. Nee, maar die Frank heb ik net op de telefoon gehad. Ja. Dat ik onderwerp over liefde en dan zegt hij, ja, sorry, dat kan niet meer. Nee, nee, toen ja, hadden we geen programma. tijd en nu ja. hebben we alle tijd, Victor. Ja, is uh, ja. Frank er nog? Ja, die zit er nog. Hallo, Victor. Uh, ja, hi Frank. No. Nieuw programma, nieuwe kansen. Oh, dik. <laughs> uh, <laughs> Gaat het nu over prijzen winnen of over waardering? Ja, beide wel een beetje hoor. Beide oh, wel. De aard was ze net op de radio. Ja? Aad nou, verdient sowieso een prijs. Waarom dan? Voor zijn hondbal? Het hij elke week gewoon in alle nachtuitzendingen in het programma te komen. goed is dat, hè? En ik ben al, ik ben al jaren bezig en dan moet ik met dat nummer bellen, dat nummer... en, en dan moet ik, is er een vriend op bezoek en dan doe ik met dat nummer bellen. Maar wat doe je dan mis? Want Aad lukt, die belt en die komt er meteen in. Ja, ik, ja Aad uh, uh, zichzelf... Is dus Die charme is het, hè, denk ik. Ja, maar ja. wel, hè. Heb je zelf eens een keer wat gewonnen, Victor? Uh, nee. Nee, nog nooit? Uh, ja, goed, maar, ja Toch wel als een stoelendans of zo? Nee, nee. <laughs> ik zat altijd achter de muziek. Uh, achter je fiets? Nee, achter, achter de, muziek. de muziek. Oh, achter de muziek. Oh ja, oh, ja. Je, was van, uh, je was van de, van de liedjes maken ja, en ik schrijven. Mocht, uh, ik mocht in één keer de muziek stopzetten. Oh, die... stoelen dan? Ja, en dan ging je kijken van wie, uh, aan wie had je een hekel. En dan denk ik, oh, die, kan he die heb ik een hekel. Dus bam, en dan. Uh, Weg! Die net tussen twee stoelen in, of die was net om het bochie. Wow. En bam, de muziek stil. Ja, nou, snap ik wel. Leuk. Maar, mee. Uh, even kijken. Is het Lucas van de Evangelist of Lucas uit het Latijn? Zit die naast je? Nee. Oh, je bedoelt mij. Waar mijn naam vandaan komt, bedoel je? Ja. Oh, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk, uh, ik denk wel, uh, mijn, uh, mijn ouders uh, kenden, dat ze het gewoon een mooie naam vonden. Oké. Okay. Ja, ik denk, ik denk niet dat het ergens vandaan is. Oké. Okay. Nou, hé, hey, uh, ik hoop dat je nog een keer een prijs wint in je leven. Dat zou leuk zijn, toch? Nou, ik heb nu wel gewonnen. Ik ben in de uitzending. Hey, <laughs> gefeliciteerd ja. mee hè? Ja. Dankjewel, Victor. Dan krijg ik nog een vaantje. Ja. Stuur hem om. Stuur... Wie had wat zoveel vaantjes net? Wie ja, zei dat, ook dat ook was ik. Dat was ik. Vijf centimeter aan uh, vaantjes. Vaand, ja, maar vaantjes krijg je oh sowieso, als je laatst wordt, krijg je ook een vaantje als je ergens meedoet. Dankjewel, Victor, voor het ja. ruineren van mijn jeugd. BNN. Ja, hallo. Ja, <laughs> grapje, hoor. Grapje, grapje Victor. me ah. grapje. Dankjewel, hè. Ja, nee, jij bedankt. Jo, hoi. Hoi, tjus. Ik, heb, uh, ik, ik tenniste vroeger ook altijd. En uh, daar was ik, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik daar wel vrij goed in was. En, ja. dat, ik, uh, en dat ik ook wel makkelijk kon winnen. Dus dan deed ik ook altijd met mijn clubkampioenschappen. Ja, ja, en ik, ik, heb, ik, dus ik laag, heb dus al die, uh, heb ik allemaal spullen opgehaald bij mijn ouders. Ik heb het wel eens eerder over gehad hier. En, uh, en toen kwam ik dus al die prijzen tegen. Uh, en die heb ik allemaal best wel veel weggegooid. Maar ik heb toch de mooiste, de mooiste bekers en zo, die heb ik toch bewaard. Waar staan ze? Ja, nou, die, de, wel gewoon bovenop zolder. Ik heb ze niet uitgestald. Okay, nee. Geen prijzenkastje? Nee, maar er zaten wel een paar tussen. Dat ik dan. De, de, de F's in Hoge Veen ja. toen ik daar nog woonde. F's, nou, 5 ja, ja, was ik, was ik ja. kampioen, clubkampioen gewoon. Dat vond ik mooi en, ja. uh, en die, dat heb ik wel bewaard. Maar andere prijzen heb ik nooit echt. ze uh, je dus vroeger ook? Ik poetste mijn bekers. Ja, nee, dat had ik. Want ik niet. had het zo boven op mijn kast staan. Ja. En dan ging ze wel één keer, nou, één keer in de maand poetsen. Want dan kwam er stof op. Uh, ik ben, ik was, uh, vorig jaar was ik genomineerd voor de Marconi ja! Award. Dat is een radio, uh, ook een radioprijs. En dan voelde ik, was, vond ik echt ongemakkelijk. Ik maar je had het net had. naast je gegeven. Je was tweede geworden. Ja, of derde, dat weet nee, je niet. Nee, tweede. Ja, ik ja. heb de jury gesproken. Oh, heel goed. Maar dat, was een, dat was misschien dan wel je mooiste prijs geweest. Ja, ja maar dat vind nee, maar dat, ik. Nee, want ik vind dat je prijzen moet je krijgen voor iets dat je. Wat je um, uh, omdat je iets uh, op een langere termijn. iets heel goeds hebt gedaan. Nee, hè? maar jij kreeg dat. En jij was genomineerd in de categorie talent. Ja, maar dat vind ik zoiets... Ik vind dat, ja, ik, ik, ik, ik, ik vind dat zoiets van... ja, waar, hoe, wie kiest dat dan ook en zo? En het maar, zijn dan zes, zeven mensen die dan uitkiezen van... Dat, ik maar wel vind, hoog pief hoor, in een radio gewoon. Oh. Hé, hey, wees er nou een beetje trots nee, van. Ik ben er, nee, ik ben daar niet... Ik was van, ik, ik, en hoe meer, want er, de, de, de, ik heb dan een plakkaat daarvan gekregen... Ja, van genomineerd ja. van, plakkaatje En die, die staat dan nog boven op, de, op, een, op een kamertje. Zo staat hij daar dan. En elke keer als ik misschien denk van... Pff, maar wat voor prijs voor prijs zal jij het allermeest trots zijn? Om te winnen? Ja. Nu. In de situatie waar je nu bent qua werk, qua leven, qua sporten, qua alles. Alles mag. Ja. Uh, de prijs voor leukste leven. Nou, ik ga hem maken. Ik ga, wil ik graag... Uh, ja, ik stuur hem op, ja. hè. Cool, cool. Uh, ik willen weten. Uh, 0800-1121. Ik wil graag weten wat jij thuis ooit hebt gewonnen. 0800-1121. De mooiste prijs die je ooit hebt gewonnen. Ik noem nog één keer het nummer. 0800-1121. We week hadden we het over... Uh, An angry man. Een Angry Man. En ook over uh, leuke bandjes. Uh, de top, top drie bands hadden we het over heel even. Uh, bij mij stond op één um, altijd The Shins. Maar sinds vorige week staat The Bees op nummer één, Lieke. Ja, ja, ik ja, weet het nog. The Beast. En dit is Angry Man. Ja, dat was ja, ik kan het verhaal nog een keer vertellen <laughs> dat ik echt helemaal over, flabberga over flabbergast het was. door Soap. Zo een, door, door een, dubbel door, op. Ja, door het optreden van The Bees. Fantastisch. Was jij nog bij de 3FM Awards zijn? Ja, daar ben ja. ik wel geweest, ja. Was het leuk? Ik vond het heel leuk. Wat moest je doen? Moest je werken? Of moest je nee, uh... ik was op bezoek en ik uh, was er met eentje naartoe gegaan. Want ik dacht, ja, er zijn heel veel collega's. Ja. Maar iedereen die tegenkwam was, hé, hey, uh, leuk dat je er bent, maar uh, ja, ik moet weer door. En iedereen <laughs> rende me voorbij en ik dacht, oh ja, oké. Okay. Maar er waren gelukkig een paar die ook gewoon uh, okay. kwamen kijken. Ja, en wat vond je, want dat is dan, was een die enorme hal, hè? Ik was er ook even in uh, de Westergastfabriek. Mm -hmm. En daar werden dan de belangrijkste muziekprijzen uitgereikt. Beste gasfabriek, gashouder, zo heet het, geloof ja. ik. Die uh, dat ronde, ronde, die... dat ronde. Ik was daar nog nooit geweest, maar ik vond het wel een mooi gebouwd. Ja, het zag, zag er leuk uit. Ja. En uh, wat vond je het leukste optreden? Hans Poets. Hans Poets, voel te koop. Ja, dat was echt heel tof. Dat ja. was echt, die hadden de, um, uh, wat hadden ze nou ook weer gewonnen? De Serious Talent Award oh, ja. gewonnen. Oh ja, dat, nee, en, en, en die mochten daarom, omdat ze dat hadden gewonnen, mochten ze optreden op de 3FM Awards. Nou, dat was echt gek. Ja. Dat was echt heel cool. Ja, ik vond het ook leuk. Dus, uh, uh, en hadden ze, en, en, dus die hebben wat gewonnen. Uh, verder heeft Guus Meers wat gewonnen. De beste Zanger. Anouk heeft wat gewonnen. De beste uh, Live Act. Ja, en wie was nou zijn beste zangeres. Karel Emerald. Oh ja, Karel Emerald. En Christel, Christel was uh, de best nieuwkomer. Ja. Allemaal prijzen die, uh, die ze hebben gewonnen. Um, eens even kijken wat uh, Jacqueline heeft gewonnen. Jacqueline, goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Nou, zeg het maar. Jou, uh, jouw mooiste prijs die je ooit in de wacht hebt gesleept. Ja, dat is eigenlijk ook een uh, muziekprijs. Oh. Want uh, op mijn twaalfde... Ja. Toen uh, had je de sound mix show in uh, het plaatsje waar ik woon. Ja. In de buurt van Utrecht. Ja. En daar deed ik mee met vijf of met vier vriendinnen en deden wij de Spice Girls na. Dat deden we eigenlijk altijd, maar ja. uh, dat jaar hadden we geluk. Toen ja. deden we Wannabe. Ja. En toen sleepten we echt de eerste prijs en de publieksprijs in de wacht. Wauw, dus, dus en de jury bestaande ja. uit uh, nou, iemand die, uh, die waarschijnlijk... Ja, de burgemeester, ja. die was van de start. En, uh... <laughs> en... Maar ook het publiek vonden jullie het leukst? Ja, die mocht allemaal papiertjes invullen en wij waren de best. Maar... Het was ook zo, je mocht play playbacken of live, en wij hadden het echt live gedaan ook. Ja. En uh, ja, dat vond iedereen zo cool. Dat... Maar jullie hadden ook echt zelf gezongen? Ja, ja, echt zo. Ik, ik kan me niet herinneren hoe het klinkt, want ik heb geen video-opnames ervan. Maar... Jammer. Blijkbaar vonden ze het leuk. Oké, okay. en, en, en, en, en zing je nog wel eens de Spice Girls? Nou, als ik het hoor natuurlijk in de 90s request of zo, dan uh, zing ik het wel mee. Maar, ja? Want ben je, ben je nu nog ben je een beetje bij het zingen gebleven? Of was, dat, was dit de enige prijs die je hebt gewonnen en is het daarna afgelopen? Ja, met zingen wel. Nou, ik heb nog één keer daarvoor, met ja. dezelfde show, ik, uh, toen playback ik. En toen heb ik de derde prijs gewonnen, toen zong ik Whitney Houston. Oké. Okay. En uh, dat liedje van de bodycard. Ja, dat was mooi hè? Ja. Nou, nou, dan moeten we maar even doen hè, want het begint, uh, dat vind ik altijd zo mooi, het eerste stukje van de Spice Girls. Ja, wat heb ik? En ik was ook Mel B dan, dus ik begon ook met zingen. <laughs> nou, dan, uh, dan uh, geef ik je, de, de mic is yours. Oh, echt? Jacqueline, daar ga je.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 Studio Groovy. Slam your body down and wind it all around. Dat zouden ze mee bedoelen, denk je. Wind it all around. Ja. Als je hem down hebt geslamd. Dat lijkt me wel een <laughs> beetje lastig. Ja, he, want dan ben je dus. Op. We liggen nu dus zo op de grond. Met en echt en... een klap ook, ja, hè? He. Ja. Slam slanbar. your body down <laughs> en dan nog een keertje wind it all around. En dan nog een keertje zieken dik A doen. Ja. Dat heb ik nooit begrepen. Leuk liedje wel, hè? Ja. Jeugdherinneringen. Um, even kijken hoor. Waar, wat heb jij <laughs> gewonnen, Lieke? In jouw ja. leven? BNN. BNN. BNN. BNN. 4-7 Luc Ik uh, heb vroeger heel veel prijzen gewonnen. <laughs> ik wil nu opscheppen hoor. Uh, nee, ja, vroeger ik zat ik gewoon op heel veel sporten, Ik deed gewoon heel veel. Ja. En uh, ja, dan won ik wel eens prijzen. Met hockey heb ik prijzen gewonnen. Met schaken ook, net als Frank. wow. wow. En met viool, daar kun je ook prijs mee winnen. Serieus? Wat win je dan met viool spelen? Nou, je hebt dan uh, concours en dan. Uh, moet je een paar stukken spelen en dan krijg je een rapportcijfer. Ah, ja? En Dat cijfer staat dan weer gelijk aan de eerste, tweede of derde prijs. Hé, hey, maar dat is grappig. Want ik, uh, jij hebt laatst heb jij wat in ons, uh, in, in ons radiosysteem uh, gezet. Nou ja, we moeten even bijpakken wat het dan is. want en, en, en, en, ik Vroeg me af waarom je dat had gedaan. Dit. Nee. Even kijken hoor. Dit heb je erin gezet? Ja, ben ik bij, niet. Oh, ben je niet? Nee, nee, nee. Wie is het dan wel? Nou, uh, dat waren twee meisjes die kwamen optreden in ons huis. Oké. Okay. Ja. Waarom deden ze dat dan in jullie huis? Omdat uh, de stukkenfest dat organiseerde. Ah, oké. Okay. Ja, dus, ja. Uh, oké, okay, grappig. Er zaten allemaal vreemde mensen in onze huiskamer. Ja, en, en toen dacht je, nou goed, oké. Okay. Ja. Snap ik. Maar, maar zelf ben je daar nooit in doorgegaan? In echt het, uh, het diehard uh, viel spelen? Nee, ik ben op een gegeven moment gestopt. Vond ik het niet meer leuk. Nee. En? De leukste prijzen waren met schaatsen. Dat heb ik ook heel lang gedaan. Maar ik woon in Eindhoven, dus daar schaatste ik. Dat is natuurlijk niet zo'n populaire sport. in Nee, dan moet je echt in Friesland wonen. Precies. En dan had je wel eens clubkampioenschappen, maar dan waren er maar drie mensen. Je is altijd prijs. Hoe ging je dan die wedstrijd? Nou, dan moest je. Een iemand mocht tegen iemand anders, en die andere moesten ze eentje schaatsen. Ja, dat is echt stom. <laughs> dus daar heb ik heel veel medailles van. Maar won je wel de eens, won je wel eens uh, de eerste prijs dan ook? Ja, dan won ik wel. Maar, ah, okay. ja, ik, was, ik was wel dan de beste van En ja, Wat heb je gedaan met al die bekers en vaantjes? En ja, die hoe... heb ik nog thuis. In een, in een grote doos ergens. Ja. Maar, uh... ik, vraag me, ik, heb, ik heb echt lang moeten twijfelen of ik dat wilde weggooien of niet. Nee, ik vind het wel leuk. Ja, ja maar het is wel veel, veel, veel rommel zitten dan tussen hoor. Ja, maar dat staat gewoon bij mijn vader ergens. Uh, <laughs> ik ben ooit een keer, geno keer genomineerd geweest voor de, voor de Dutch Bloggies Awards. Oh, dat is dat leuk. Dat is uh, de, de, de, de web, weblogprijs. Mm -hmm. en, uh, en toen was ik genomineerd in de categorie... Best geschreven, weblog geloof ik, of zoiets. Nee, weet niet meer helemaal precies. Maar toen, en toen, en toen uh, won ik hem niet. En dat vond ik zo stom. Dacht ik, hoezo win ik hem nog niet? En nu aas ik nog steeds op de Lifetime Achievement Award. Die wil ik dan wel heel graag hebben, dat lijkt me wel vet. Ja, het is toch leuk dat je kan zeggen dat je een Lifetime Achievement <laughs> award hebt voor uh, 28ste. <laughs> ja, een beetje stom is dat. Maar ja. nou goed, 0801 121 1121 Hey, Lieke, heb jij een ditje in het systeem gezet? Nee. Oh. Ben jij dat geweest, Angelique? Ook niet, nee. Mm. Nou ja, we zullen het nooit weten. Het is wel een mooie plaats en um, door iemand aangevraagd, geen idee door wie. John Allen in your mind. When the sun is gone away In the darkness of the night I don't have to look too hard to see I'm living just Ellen in your light. Gerard, goedemorgen. Goedemorgen, Lucas. Ja. Ik denk al een leuk verhaal over. Yeah. Nou, dan kwam de Ronde van Nijmegen voor de eerste keer. Dus dan was het van Nijmegen, dan fietsen je dus naar Arnhem. Ja. Yeah. En dan in Arnhem, op de Dijk. In Arnhem, dan begon de Ronde, en, en die was beland bij Nijmegen, bij de Waalbrug. Ja. Yeah. Was, was de finish, hè? Ja. Yeah. Ja. Maar op die dijk bij Arnhem, daar begon de wedstrijd. Hè? Nou ja, op een gegeven moment, de, de, die kameraden, hè? ja, die gingen al bij, bij, bij één kilometer eraf bij die amateurs. <laughs> nou, ik hield al iets langer vol en de rook af, hè? dus we konden niet meer meekomen. Hè? Ja. Maar ja, ik wist al een beetje de weg, dus op een gegeven moment euh, ze, zei ik: Weet je wat we doen? We gaan een beetje binnen door. Zo, we voor. Voor Bammel gingen ja. wij de dijken dus af en dan binnen door. Oh. Maar dat was natuurlijk veel richtiger, want die dijk, die gingen, je weet ook allemaal die kronkels erin. Ja. Ja, dus wij gingen naar beneden toe. Nou, wij kwamen daarvoor, dat is een uh, pla uh, pla pla plaatsje noemen ze dan Spokken, dat was ongeveer, zal ik maar zeggen, een kilometer voor de eindstreep. Uh, mm -hmm. En toen kwamen wij daar aan de aan rij rijden op een gegeven moment, maar. Wij, wij waren dus de eerste en dan gingen ze heel hard, dan, komen die, dan komen die twee nieuwelingen komen er aan <laughs> en dat is door wij voorop opleiden. <laughs> ik, nou, ik vergeet dat nooit meer, Lucas. Maar, maar, nooit, maar, ja. maar, maar heb je dan? Bedoel, zijn ze er nou ooit achter gekomen dat jij? Dat ja, je, wel, ja, dat wel. Maar we stonden in de krant ook nog als nieuwelingen één en twee. <laughs> <laughs> en hoe, hoe kwamen ze er ooit achter? ja, natuurlijk ik, ik, ik, op een gegeven moment uh, daarna kwam toch uh, die die die, die echte amateurs toch? Ja. Die kwamen er achteraan, uh, later. Ja ja. Maar dus... daar is, ja, een bekend, bekende Nijmegen, dat was uh, volgens mij Pootje Soetekau die had toen. Uh, toen gewonnen, weet je wel. Ah, mm. oh, dat was eerlijk waar. <laughs> ik, ik moet er nou nog af en toe om lachen. <laughs> heb, je ooit, heb, je, heb je de prijs in ontvangst mogen nemen of, uh, of dat niet? Het, al, het bleef bij een nee, krantartikel. <laughs> dat werd later werd er afgekeurd, weet je wel. Maar ik heb het wel in de krant gezegd. Nou ja, dat is, en als je toch iets wint, dan wil je eigenlijk wil je ook in de krant komen te staan. Dus dat is gelukt. Het ja, was ook hartstikke leuk, <laughs> ja. Ja. Ik vermoed zo, Gerard, dat je nooit ja. echt een enorme wielercarrière hebt gehad. <laughs> maar ik was een jaar of 21, was ik? Ja. En uh, ja, je, eigenlijk, maar wielrennen moet je allemaal een jaar of 14 beginnen. Ja, je moet heel snel beginnen, ja dat? Klopt. Ja, ja, maar uh, ze, ze zei ook te later tegen mij: op een gegeven moment, maar als je uh, iets eerder begonnen had, ja. dan was ik toch misschien wel een goede geworden. Oké, okay, je had wel talent. Ik had eigenlijk uh, wel, wel talent, de dus. Ja, oké. Okay. Ja. Maar het gaat hard, hè soms dat ja. je nou, dan, dat... dan zou ik je nog iets ook nog eens nou, erbij vertellen. Ja. Ik ben dus blind, hè? Oké. Okay. Ja. Maar toen ook al, nee, toch? Ja, ik heb altijd gevoegd hè. Maar ja. toen ik een jaar of 54 was, ja. toen heb ik, uh, kwam iemand die, bel, uh, die, uh, die, die zat in zo'n uh, cd'tje en ik deed een oproep. Ik wil een, op een gegeven moment een, uh, met iemand die blind is, ja. dan wil ik wel een marathon gaan lopen. Oh ah, ja, dus dat je, dat, je ja. Al, dat je bij elkaar in de buurt blijft. Ja, maar dat, dat later bleek dat, we, dat hadden we een touwtje gemaakt van 30 centimeter. Ja. En dan liep ik dus. Het is dus aan. Dus we gaan trainen. Ja. Lucas. En dan hebben we op een gegeven moment... Heb ik een jaar of tien heb ik dat gedaan. Ja. En toen ben ik net tot een halve marathon gekomen. Aha. Nou, dat is een behoorlijke ja. afstand, en toch? Drie keer. En drie keer de zeven heuvelen gelopen. Oh, niet ook heftig. Ja, en, en het was wel. Maar ik zeg ook. Op een gegeven moment, als ik toen ik uh, uh, als ik niet blind geworden had, ja. nou, ze hadden tegen mij gevraagd, kan je mee hardlopen? Dan had ik gezegd, ik weet niet goed wie is. <laughs> dus juist omdat je, daar, omdat je dat kreeg bij je, bij je, bij je gaan hardlopen en, ik en gaan ik trainen. Ja. Hey, maar ja. hoe doe je, want ik, ik loop nu sinds ook sinds een tijdje loop ik hard. Doe je het nog ja. steeds? Het hardlopen, doe je dat nog? ja ja oh, waren drie vier kilometer ja, ja want ik ja. want ik loop dan ook hard, maar ik heb echt ik, mijn, mijn doel was dan om de vijf kilometer te lopen onder de dertig minuten ja en dat is niet ik ga van... je ook allemaal met laten Lucas ja oh. hoe je loopt ja want, want ik krijg inderdaad op een gegeven moment dan heb je het idee van nou ik, ik kan niet meer harder in, eh, ja. maar dat moet, het moet harder kunnen lijkt mij ja kijk de eerste, de eerste moet je dus beginnen al <lacht> ik weet niet of je dat weet je moet op je hakken landen ja dus want namelijk, je, je, dat, dat, dat, dat doen alle hardlopers net, mm -hmm. als je begint dus in het begin op, op je hakken te landen, dan ga je op een gegeven moment, als je de, de steeds harder gaat, dan kun je je dus voorstellen, als je op die hakken landt, dan neem je een grotere pas, maar je verliest ook minder energie. Oké. Okay. Dus maar nou, is, dat, is dat wel goed om... die beginners, ja. die, die, die, weten, die weten het niet, die, die, die lopen dus dan ga je In het begin ga je te veel energie verliezen. Maar, maar je maar is moet het... altijd leren op de hakken te landen. Ja. En in het begin zal het eventjes pijn in je kuiten. Ja, precies. Maar, maar later dat gaat het over. Maar dat over. Maar is het wel goed om die lange passen te maken dan? Want ik ja, voor je... passen. Oké. Voor passen. Nou, ik ga, ik ga erop letten, want ik, ga, ik, wil, ik was van plan namelijk om straks... na de uitzending even een stuk te gaan, lopen, te gaan draven over de heide... Ja, dus oh, gelijk, dat is het mooie. Ja, lekker die lucht en zo. Nou, ik ga erop letten Gerard. Dankjewel voor de tips. Okay, ja. jo. Jo. Dank en voor je verhaal ook, hè. Goed verhaal. Jo. Goed tussen, hè. Jij ook straks. Hoi. Jo. Uh, even kijken. Lieke. Wat, wat, uh, wat Ben je een beetje koud, Ben je? Ja. ja hè? <laughs> ik heb net ontdekt waar de op zijn. <laughs> ja, dan kan je die indrukken en dan is de microfoon even uit. Ja. Ja. Nee, goed. Geeft niks hoor. Het kan gebeuren. Um, wat zou jij nog ooit willen winnen? Ja, een radioprijs. Ook toch een radioprijs. Ja. Wat is dat over die radioprijs de hele tijd. Ja, ik weet het niet. Dat is ja. niet belangrijk. Nee, maar wel heel leuk natuurlijk. ja, ja. Ik heb ooit ge, ooit wel, want dan bedoel ik, ik heb er natuurlijk ook wel over nagedacht hoe dat, hoe dat zal zijn. En toen dacht ik altijd, als ik ooit een prijs win, ik vind eigenlijk dat je hem dan op moet dragen aan mensen die dus die geen prijzen uh, krijgen voor hun werk. Ja, achter een schermen. Ja, maar. nou ja, bijvoorbeeld, ja, maar achter de scherm maar ook bijvoorbeeld de beste chirurg van Nederland of zo. Dat is eigenlijk veel belangrijker. Oh, daar is vast wel een prijs voor. Nou, dat zei dus iemand. Oh, overal nee. zijn prijs. Ja, ik vertelde dat ook tegen een vriend van mij. En die zei dat ook: Joder, je, je hebt in elke branche prijzen. Ja, ik weet je dat je zelfs. Je hebt uh, natuurlijk gewoon normale boekenprijzen. Ja. Maar dan heb je ook weer een prijs voor beste reisboek. Die wordt binnenkort uitgereikt. Ja. Voor de beste misdaad Voor beste. Nou, het is gewoon. Ze maken zoveel uh, sub Prijzen. Dat je, altijd, als dat je, je nog... eigenlijk altijd wel wat yeah. kunt winnen. Nou, je ja. hebt dat nu ook in Utrecht. Hè? Daar heb je, um, uh, eind april heb je daar de marathon van Utrecht. Mm. En uh, uh, nou, daar won altijd een, een Keniaan. Want die kunnen nou eenmaal heel goed hardlopen. Dat zijn de beste van de wereld. En die kwamen daar naar naartoe. toe. Nou, en dan, uh, die, die wonnen dan de marathon. En dan, dan win je een prijs en een mooi geldbedrag. En uh, nu heeft de organisatie uh, iets bedacht. En, uh, en, en mensen denken een beetje van, nou, mag dat wel? Is dat niet discriminatie? Want wat ze bedacht hebben is dat uh, als Keniaan of als buitenlander zijn... dus niet per se Keniaan, maar gewoon buitenlander zijn... Uh, en je wint, krijg je 100 euro. En als Nederlander zijn, krijg je 1000 euro. <lacht> dat kan toch niet, hoor? Nee, ik denk dat het eigenlijk Ja, uh, En, en de, de organisatie zegt dan, ja, nee, het mag van de wet... En, uh, um, op Radio 1 hoorde ik de afgelopen week ook heel veel marathonlopers die er heel blij mee waren. Want ja, dan konden zij ook een keertje winnen. Ja, <laughs> ja maar ik denk dat het voor de buitenlanders dan steeds minder aantrekkelijk wordt om ja, mee te willen. en dat is ook de bedoeling. Want ze willen graag Nederlanders op het podium hebben, want dat oh, staat okay. cool. En, uh, en, en niet de hele tijd die Kenianen die al het geld wegkapen ja. voor je neus. Dat willen ze. Heb, heb jij wel eens uh, uh, de single gezien? Nu we ja, winnaars ja hebben. ik had daar heel veel zin in om dat te kijken. Ja, nou heel even uitleggen wat het is. De Sing-Off is dus een muziekprogramma en dat ging dan over a cappella groepen. Ja, maar ook echt instrumenten moet je ook echt met je stem doen. Dus gewoon het hele nummer alleen maar met stemmen. Ja, nou klinkt leuk. Er is een winnaar en die is gisteren uitgereikt. Kijken of de harten van onze juryleden net zo op tilt gaan bij de prachtige klanken van Gentle Voices. yeah Applaus, applaus voor de groep Gentle Voices. Dit was hun tweede optreden in de single, fans. Ze hebben uh, gisteren gewonnen. Even luisteren naar het uh, salvende stemgeluid van uh, Tooske. Tooske. Nou, hou mij maar vast, want ik ben weer net zo week in de knietjes als 20 jaar geleden. Uh, Angelique is ook even aangeschoven, want jij herkende het ook meteen, dit liedje. Ja. Wat is het dan? Nou, ik, ik ben heel vergeven, volgens mij Boys the Man. Ja. to Man. toen die air of uh, nog iets. Ja, Maar ze en doen de... het echt goed. Ik nee. heb nog nooit een aflevering gezien, nee. dus ik hoor het echt voor het eerst. En ja, ik denk, wow. dacht, nou, goh. Maar uh, dat is wel een beetje het makken van, uh, van de single, want uh, uh, uh, <laughs> er keek geen hond na, dat nee. het programma. Echt niet. En ze hebben ook uh, de finale verplaatst, 16 april op 30. Ik heb het ook nooit gezien. Jij wel één keer, toch Lieke? Ja, maar ik keek de eerste keer niet. Wel veel mensen, of uh... ja, dat zou kunnen. Ja, dat het dat, dat, dat, dan zo eerste aflevering scoort eigenlijk altijd wel goed. Natuurlijk, ja, maar he? het was gewoon echt heel slecht. Wat is er slecht aan, dan? nou, gewoon heel veel waren super vals. En uh... mm. ja, het was gewoon, het, het knalde niet zo, het spetterde niet zo van het scherm als in Amerika. Nee, jammer mm. eigenlijk, want het is wel een mooi concept. Allemaal aardappelen goed. Yes. Ja, dit klinkt wel. Ja, goed. maar weet je wat ik wel jammer vind bij deze is dat ze geen instrumenten nadoen. Dus het is eigenlijk alleen maar een beetje die, de enige die niet zingt, die doet boem, boem, boem. Ja. Maar ja, het leuke is als er ook beatbox en al. Ja, vind ja, ik dan ja. allemaal moet, Het moet wel wat uitgebreider eigenlijk. Ja, vind ik. Het ja. is te makkelijk, dit. Ja, dat nee, ja, nee, kan niet. Ja, ja het klonk er heel simpel ja, mijn, in mijn precies. hoek. Goed. Um, uh, deze man die won uh, uh, een 3FM Awards en um, geheel terecht natuurlijk, want hij is. De meest geboekte artiest van Nederland en misschien ook wel de beste zanger. En daar kreeg hij in ieder geval wel een prijs voor. Guus Meeuws. Ik ben nooit zo'n een enorme Guus Meeuwis fan geweest. Maar ik vind dit toch wel leuk. Ik vind het een leuk liedje, een nieuwe single van Guus. Nu ja, toch? Dit, dit lied heet het. Lieke, er is iets leuks aan de hand. Een, uh, een sterrenregen is er. Ik zit heel veel op te zoeken waar ik het heb neergezet. Oh ja, er is dus een sterrenregen tot en met 25 april te zien. De Lirenden Sterrenwolk. Ooit van gehoord? Wauw. <lacht> nee. Ja, nooit van gehoord? Nee. Ja, maar dat is een jaarlijks terugkerend uh, fenomeen, sterrenregen. En uh, deze nacht is het zijn hoogtepunt. Echt? Ja. ja, of nee, volgende nacht. Volgende week zaterdag. Maar het is wel mooi, je kunt het nu al zien. Dus de, de, de, vanaf, vanaf nu is hij dus te zien. Dus ik, ik ben wel benieuwd of je, of, je dat, of je dat een beetje mee kunt krijgen. Dus wil je zo even naar buiten lopen om te kijken of je dat kunt zien? Oh ja, Sterrenregen, ja. mooi met, met allemaal uh, lichtjes en zo. <laughs> ja, dat hoop ik. Nou, ik nou, ga ik wel kijken. Even, even polsoog te ja. nemen. Dat, uh, dat zometeen. Uh, we hebben ook weer een nieuwe Nerd Talk. En niet alleen maar over internet deze keer. Uh, we gaan het heel even iets anders doen. We gaan het hebben over internet, over sport en over muziek en over tv. En deze week gaan we het hebben over tv en films en uh, dat soort dingen. En dat doen we met twee... Enorme tv-junkies, enorme tv-experts. Dat zometeen. Crack de playlist hebben we ook weer met een nieuwe uh, uh, muziekliefhebber. Dus blijf zeker luisteren naar 4.7.